Ik heb in de tijd met het departement afgesproken... dat Gert en jij bevorderd konden worden tot wetenschappelijk ambtenaar... zodra je opleiding voltooid was. Binnenkort zijn jullie er vier jaar. Ik wou dat nu aanvragen. Maar moet dat dan? Dat is Lien weer, hoor. Je wilt het liever niet? Ik weet niet of ik dat wel kan. Je hoeft niet iets te gaan doen... Dat je niet kan. Kan ik niet gewoon bij de documentatie blijven? Dat is moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Omdat ik aan zie komen dat die nieuwe commissie straks zal vallen over het aantal documentalisten. Dat betekent niet dat ik mijn beleid ga veranderen, maar het is beter dat we dan op papier zes wetenschappelijke ambtenaren en twee documentalisten hebben dan vier en vier. Ik vind het toch wel heel vervelend. Zo heel goed mogelijk dat het niet doorgaat. Het is maar de vraag of het hoofdbureau die belofte met de huidige bezuinigingen na wil komen. Maar dan heb ik het in ieder geval gevraagd. En als ze het dan wel doen? Dan verandert er voor jou in je werk niks. Als ik het niet doe, dan voorzie ik op de duur veel grotere problemen. Mag ik even storen? Mm -hmm. Er is een bezoeker voor je. Ik heb hem in de bezoekerskamer gelaten. Ik kan een ander hem niet nemen. Hij vraagt naar jou. Wat wil hij dan? Dat heb ik hem niet gevraagd. We praten er straks nog wel over, Lien. Denk er nog maar eens even over na. Heeft u ook zijn naam genoemd? Nee. Meneer de Vries heeft hem omhoog gestuurd. Ik ben de koning. Kuisten. Gaat u zitten. U wilt mij spreken. Ben architect... En ik ben geïnteresseerd in het gebruik van leem. Ik zoek nu mensen die mij daarover gegevens kunnen verschaffen. Maar ik ben geen bouwkundige. Nee, maar meneer Cassis zei dat als er iemand in Nederland is die daar iets van af weet, dat u dat dan bent. Uh, heeft hij niet naar de het museum gestuurd, Na, naar Wiegel? Die verwees ook naar u. En, en juffrouw Hollestelle? Die noemde uw naam ook. U kent mijn boek. Dat heb ik bij me. Wat ik weet staat daarin. Ja, maar dit gaat over Nederland en het gaat me eigenlijk om het gebruik van leem als bouwmateriaal. Leemstenen? en gestampte leem. Maar dat is Zuid-Oost-Europa. Ik dacht dat u daar misschien ook wel gegevens over zou hebben. Uh, uh, uh, uh, ...heeft Wiegel u de internationale bibliografie laten zien? Nee, bestaat die? <coughs> Dan beginnen we daar maar mee. Uh, uh, een oogblik, uh, ik haal ze voor u. u <middels> denken dat je op deze manier ooit nog aan je lezing toekomt, is maar een raadsel... Ik denk dat je het wel leuk vindt. Denk je? Anders zou je zo'n man toch wel afpoeieren. Ik denk dat je je vergist. Mm -hmm. Als u hier eens mee begint. Ja? Um, er zit een register in. U mm -hmm. kijkt gewoon op leem. Een ha L-E-H-M. Um, en <tie> dan kijk je nog even in mijn kaartsysteem naar wat er de laatste jaren verschenen is. Ja, oh, geweldig. <tie> uh, liem, liem, liekens, lim. <tie> lim, heb je erover nagedacht? Als jij denkt dat het beter is voor het bureau. Voor het bureau is het in ieder geval beter, <laughs> ook als het niet doorgaat. Dan hoop ik maar dat het niet doorgaat. Van de grond van een Kom jij ook? Eh uh, uh, ja. De Zal ik het voor het jou halen? Vragen. Graag. Wilt u misschien een kop koffie? De, uh, ja, als dat kan. Suiker, melk, uh, allebei graag. Meneer Kuister wil ook een kop koffie, dus ik ga het zelf leveren. Meneer Kuister, uw koffie. Ah, dank u. Er <coughs> Dan wordt daar iets gevierd. Ik ben zo weer terug. Je moet ze wel allemaal even groot maken, hoor. En wat hebben jullie bij het diner gegeten? Bij het diner? Ik <lacht> weet het echt niet meer. Dat zal toch wel een speciaal keil of als menu zijn. Mollebonen. <lacht> maar hetzelfde dezelfde mensen als Smidder? Ja, Minder. Maar dezelfde lolbroeken. Ja, allemaal lolbroeken. Dat mag voor jou zeker niet. En Maarten? Het zou mogen als er van zulke lolbroeken niet iets geweldig tirannieks uitging. Als je geen lol hebt, dan deug je niet. Dacht ik het niet. Ik zat erop te wachten. Zo, kom maar binnen, kerel. <tus> ga er maar eens bij zitten... Zo, en dan gaan we eerst eens dat briefje lezen. Um, ja. Uh -huh. En nou een hele gekke vraag. Zit de pijn aan de buitenkant of aan de binnenkant? A aan de buitenkant. Uh -huh. Ik heb het gevoel dat ik, het, uh, dat, ik het, dat, dat ik het weg moet hoesten. Uh -huh. En daardoor. Uh, en, en daardoor kuch ik ook voortdurend. Ja, ja. ja. Nou, ga dan maar eens eventjes daar zitten. Nou, en mag ik ook vragen wat je doet in het dagelijks leven? Antropoloog. Mm -hmm. Dan moet je erbij veel praten. Oh, heel veel. Mm. Zo, even kijken. Nee, nee, nee, nee is niet pijnlijk. Um, ja, doe maar even op. Ja, goed. Ja, doe eens. Ah. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah. Ja, ik zou toch maar een foto laten maken en daar gaan we dan eens saampjes naar kijken. Uh, Uitstekend. Dag meneer Goeré. Dag professor. Ik ben wat langer weg want er moet een foto worden gemaakt van mijn keel. Wat heb je dan aan je keel? Het gevoel dat er iets zit. Denk je nooit eens over na om naar een homeopaat te gaan. Homeopaat. Een kennis van een moeder van Heidi had ook last van haar keel. Die had keelkanker. Ze was al opgegeven en toen heeft een homeopaat haar genezen. Nee. Toch ben niet heb je dan zoveel vertrouwen in de reguliere geneeskunde? Dat niet, maar ik wil gewoon onderzocht worden. Als een machine. Tot straks dus. Ik ben wat langer weg, meneer de Vries, maar Muller is er... dus je kunt de telefoon aan hem doorgeven. Dank u wel, meneer. Bovenkleding uittrekken. Uw hemd mag u aanhouden. Alles. De dokter liet op zich wachten. Hij keek naar de muren en probeerde zich voor te stellen dat hij hier nog lange tijd moest zitten, enkele maanden of jaren. Zou hij gek worden? Dat kon hij zich niet voorstellen. Hij keek naar zijn vingers, bewoog ze in een weer en bedacht dat je altijd wat te denken hebt. De deur ging open, het licht in zijn cel ging uit en meteen weer dicht. Het dicht was weer aan. Men was hem vergeten en wilde op zijn plek alweer een nieuwe patiënt opbergen, of men vertrouwde hem niet. In ieder geval was hij opnieuw in gedachten. Een oud ziekenhuis. In een van de reden beviel deze ouderdom hen niet. Misschien omdat hier te veel mensen voor hun tijd waren doorgegaan. Hij stelde zich voor dat de sfeer te vergelijken was met die in een Russische psychiatrische inrichting. De deur ging weer open. Nu wijd. Komt u maar. U mag zich nog niet aankleden. Daar zat hij weer. Hij keek naar zijn kleren. Zijn overhemd was gescheurd op de plaats van de broekriem. Hij probeerde het zo te hangen dat de scheuren minder opvielen als er onverwacht iemand binnen zou komen. Dat lukte niet. Er zat overal scheuren. Hij gaf het op. En al die tijd blokkeerde hij de werkzaamheden. In de röntgenkamer was het in ieder geval doodstil. Dat duurde een minuut of vijf. De deur ging open. U kunt zich aankleden, maar u moet op de gang nog even wachten. U kunt door die deur. Dat heb ik begrepen. Goedemorgen. Goedemiddag. Oh ja. Goedemiddag. Hij stelde zich voor dat de middag. Zo zou verstrijken. Het personeel ging naar huis. De nachtploeg rukte aan. Wat gebeurde er als zo'n dokter opgehouden was? Een ongeluk had gehad. Misschien dood was. Heb je vandaag nog iets? Ik dacht van niet. tot vanavond. Ja. Hey. <coughs> Ik was de vuilniszak vergeten. Hij liep de gracht af, stak de raadhuisstraat over en keek in de boom bij de hoek van de hartenstraat. Er zaten dit keer acht mussen. Misschien een oud nest? Over zoiets zou de je moeten inlichten. Hij dacht er enige tijd over na, waarna zijn gedachten terugkeerden naar zijn lezing. De loodgieter zou gisteren komen. Ik heb de hele dag op hem zitten wachten. En toen belde hij dus pas avonds om acht uur dat hij pas vanmiddag komt. Mag ik vanmiddag misschien wat vroeger weg? Want Henk moet ook naar zijn werk. Ik, ik zal het even inhalen. Je hoeft het niet in te halen? Jawel, jawel. Ik haal het wel in. Neem nog wat werk mee naar huis. Nee, ik, ik haal het in. Goed. Doe het dan maar zoals je wilt. Met koning? Met Freek. Freek? Ik het mijn plicht om je ervan op de hoogte te stellen dat ik er ernstig over denk om aan het eind van de maand te stoppen met mijn werk aan de bibliografie. Hey. Ja, je lacht daarom. Nee, ik lach helemaal niet om. Het is mij echt ernst. Ik slaap er niet meer van. Je slaapt er niet meer en van? Ik me hou er helemaal niet van als er grapjes over worden gemaakt. Kun je ook zeggen wat de reden is? Alleen als je me... De verzekering geeft dat je daar niet over praat. Uiteraard. De belangrijkste reden is Richard. Richard? Het is niet alleen dat er niets uit zijn handen komt, maar hij maakt me bovendien gek. Ik wil niet langer met die man samenwerken. Uh, maar als we Richard nou eens ander werk geven... Ja, maar dan begrijpt hij dat ik over hem geklaagd heb en dat wil ik dus niet. Op het ogenblik is hij ziek. Um, Zou ik nog eens met een Jaring overleggen of we een ander werk kunnen geven zonder dat we jou daarin betrekken? Ja, maar dat is dan nou jouw verantwoordelijkheid. Daar wil ik niet, niks mee te maken. Nee, dat is mijn verantwoordelijkheid. En uh, dan weet ik nog niet of ik er wel mee door wil gaan, want het zit me langzamerhand al hier. Dat zien we dan wel weer. Goed op, op die voorwaarden. Je weet niet hoe ik erover denk. Ik weet het. <laughs> In ieder geval bedankt. Dag Trek.